Het wegenvignet voor personenauto's in België gaat niet door. De Waalse regering is tot de conclusie gekomen dat het vignet minder rendabel is dan verwacht, schrijft de krant te morgen. Wel komt er in 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens, schrijft de krant. Nederlanders in de grensstreek waren tegen een Belgisch wegenvignet, omdat ze vaak boodschappen doen in België en dan met extra kosten te maken zouden krijgen. In Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf het zijn. Op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers naar Bemmel en Elst. Wandelaars moeten rekening houden met zware omstandigheden vanwege de warmte, 25 tot 27 graden.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 De Vries is nooit gerehabiliteerd en daar had hij veel moeite mee. Ik wijd mijn ongenezelijke ziekte dan ook grotendeels aan de overheid en justitie, schrijft hij in een afscheidsbrief. De regering van Birma wil alle politieke gevangenen vrijlaten voor het einde van het jaar. Dat heeft de Birmeese president Tijn Sein gezegd tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Groot-Brittannië. Sinds zijn aantreden zijn in Birma honderden politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel mensen er nog vastzitten vanwege hun politieke overtuiging is niet duidelijk. Dan nog het weer. Vandaag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met 20 tot 27 graden wordt het wat warmer dan gisteren. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend-Kleinpolderplein en Knopend-Debrechtseplein, twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Heer meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van het uh, prachtige programma Zandvoort op zondag. Het is zo simpel als het maar zijn kan, want het is vandaag uh, zondag 14 juli 2013. We volgen natuurlijk uh, de etappe Givore naar Mont Ventoux op de voet, hier bij ZFM Zandvoort. Vandaag bij Zandvoort op zondag en uh, You're Gonna Like It, dat is zeker weten waar. Ook het eerste plaatje was zo, The Presidents, You're Gonna Like It, Eén hit gehad, daarna nooit meer wat voor gehoord. Zo simpel ligt dat jaar. CFM's we voor het menu. Swing out sister. You on my minds. Van Zoom Zee Zamvoort en Zoom 있어서. Like the Legend of the Phoenix I ends with beginnings.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 met uh, Shores van Dam, jawel. Dat bunk, get lucky. Dat het ook voor onze Nederlandse renners zo um, even de toestand even geven. Een van uh, negen man, in ieder geval een uh, klein groepje vooruit. Chavanel, Woutpols, jawel. Hij ligt vooraan. Impi, Zagan, Riblon, Losada, Federico. En uh, uh, dan heb uh, <laughs> ik gelijk even een probleempje, maar goed. Uh, wie hebben we er dan nog meer bij? Um, goed, dat krijg je wel zometeen wel even te horen. Die staan uh, lekker vooraan uh, te rijden. Het peloton volgt op 3 minuten 44. Dus dat is nog wel redelijk Dus Ze maken uh, op om naar de Mont van toe te gaan, jawel. Goed, dit is hier van Zandvoort met een aantal jaar geleden lenden. Still my sunshine. So right. À tenter, Planer tout simplement naturellement ne me ment pas Non Il est moment d'enlever ton masque Des masques Ta vrai identité dont soir, à c'est Cette réalité hey Trop des rentes commis dans le pass Attention la tentation Peut-être une lame à double double flash en pénétrant Dans la positivité bon, bon, T'as entendu la négativité Ça dépend que de toi Et ton juste choix Donc va chercher au plus profond de toi L'énergie positive Introduissant dans la mort. Zo'n alors, sois un peu bruder avec les gens qui t'entourent. Et ne te laisse pas de godie de leur discours. Lourd. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils pas? C'est tes premiers fois mes ennemis. lâche t'es top!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 la en daarvoor Len met Steel My Sunshine. Zometeen gaan we even kijken hoe het weer zich gaat ontplooien de komende dagen. Met het weerbericht van Lex van der Hoorn. En we hebben de uitagenda voor je, die komt er ook zometeen uit. Maar eerst deze single van Naughty Boy, de La La Song. Catch fire every brand new boy or girl Showing the feeling you get from whatever makes you smile Ooh, It's everywhere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 De zet voor Zomer is, zou ik zomaar zeggen. Hè? Alan Clark, Love is Everywhere. En daarvoor noisy Boy, de nieuwe single die heet de La, La Song. 1 minuut voor half drie geworden. 14 juli, het, Kartouze, Julia. het weerbericht van onze weerfilosoof, onze weer Lex van der Horn. Vandaag eerst de wolkenvelden in de middagopklaringen met sluierbewolking, Zwakke noordelijke wind, maximum vandaag in Zandvoort... Rond de 19 graden. Morgen wordt het alweer beter. Meest zonnig, meest zwakke zuidwesten tot noordwesten. Draaiende wind, een maximum van 21 graden. En dinsdag zon met sluierwolken, weinig wind. Een maximum van 22 graden. De komende dagen dus droog met vrij veel zon. En warmer in zand wordt. En wil je een plons nemen in het zeewater... Ja, dan kan je dat gewoon doen hoor. Het is uh, 17 graden als je dat uh, wil doen. Voor meer informatie over het weer, www.meteopagina.nl Dat is de internetsite van uh, Lexer honden Horn, onze zonfortse meteoroloog. Summer Breeze, Icely, Jasper en Isley past er prima bij, dacht ik. Sing that melody Yet it's funny How the time Has slipped away I haven't heard it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 Het was even schrikken natuurlijk deze plaat. Anita Meijer met uh, They Don't Play Our Love Songs Anymore. En daarvoor Isley, Jasper en Isley. Met uh, Summer Breeze. Even kijken wat er allemaal te doen is uh, vandaag in Zandvoort. Nou, de karavaan die staat nog steeds op het uh, Badhuisplein. Uh, om drie uur begint daar uh, Veenfabriek met de voorstelling Ariana. Plan D, ook om drie uur. Maar dan met de voorstelling Auw. De adem van het dorp aan Zee, Rodeboom ook om drie uur. En om vier uur, Firma Rieks Zwarte. Met in Wijse Rossel aan Wolfgang Zee. Pieter Tillens met Superpapa-Familie-Pretcabaret om vier uur. ook een festival, diner, een zeekeuken is dat gewoon. Om half vijf de adem van een dorp aan zee. Rodeboom komt weer om vijf uur langs. En de niet meer zo piep aan zee show van Paros zwijnen om kwart over vijf. En de laatste voorstelling hier in Zandvoort. De adem van een dorp aan zee van Rodeboom begint om half zes. De kaarten kunt u aan het Badhuisplein eh, daarvoor krijgen. En eh, nou, ga, ga even lang zou ik zeggen... Wat hebben we vandaag nog meer uh, allemaal te doen? Volgens mij is vandaag uh, recreade begonnen. Locaties in centrum en in Nieuw-Noord. Uh, vandaag ook was de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat is al geweest, maar goed, we weet je het nog alvast. We hebben volgende week Flower Power Party Ibiza-style... bij Strand Pavilion Beach Club 10 van 7 tot 12. En we hebben ook weer uh, volgende week uh, kermis in Zandvoort... Badhuisplein en Boulevard. En volgende week Classic Concerts. De aanvang kerk aanvangen is om drie uur. En ook volgende week bij uh, Strandpavillon Bruxelles en uh, Mango's Zandvoort Alive. En dat is van vier tot twaalf uur. En voor de rest van de agenda, ja, dat uh, zullen we zo meteen nog wat even over vertellen. Goed, dit is CFM Zandvoort. Negen minuten over half drie. En we gaan wat uh, Duitse rundvonken of Duitse de sjalplatten draaien. Ja, ja. Pieter Fox Haus am See. Hier ben ik geboren.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 Ist schön, mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Das Haus an Sinn Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichtern, keiner kennt mein Namen, alles gewinnt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 Jede nacht Und der Mond scheint hell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 echt een hit geweest, maar wel een leuke plaat voor zo in de zomer. Dido met Sand in my Shoes. En voor uh, Peter Fox met Hals Amsee. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokale informatie. Center Parks heeft er een nieuwe attractie bij voor kinderen, de Kidshaven. In het water nabij, de voormalige Favorite, kan dan vanaf 1 juli worden gevaren met drie elektrische bootjes. Een politieboot, een brandweerboot en een roze dolfijnenboot. Er is een speciaal drijvende steiger aangelegd waar de bootjes liggen aangemeerd. Met per bootje kunnen één volwassene verplicht en maximaal drie kinderen meevaren. De bootjes zijn te huur voor 13,50 euro per half uur. En er wordt zelfstandig gevaren rond het eiland. Er moet worden gestuurd, gas gegeven en geremd en elk kind ontvangt een rugzak met kapiteinspet en een vaarroutekaart. Ook zijn er zwemvesten aan boord die door de kinderen verplicht moeten worden gedragen. En na afloop krijgen ze een kapiteinsdiploma. Om te voorkomen dat de bootjes s'avonds worden gekaapt door onverlaten is er een heuse ophaalbrug aangelegd. Gezien de wens van Center Parks om de Zandvoortse bevolking te betrekken... bij de vele activiteiten die in Park Zandvoort plaatsvinden... zijn ook Zandvoortse kinderen van harte welkom om het de bootjes te komen varen. Aanmelden en reserveren kan bij de receptie van het park of het hotel... en bij Cycle Center, aan de rechterkant bij binnenkomst in het park. Het bootjesvaren is ook een leuk alternatief voor verjaardagsfeestjes. Het is weer eens wat anders dan zwemmen, bolen of naar de bioscoop. Er wordt ook gewerkt aan een speurtocht. Met letters op boeien. En verder bereidt lesher Manager uh, Denise uh, of Dennis Barens uh, van Center Parks een actie voor waarbij zandvoortse kinderen gratis kaarten kunnen winnen. Vorige week zondag werd een pilot gehouden met een team van gastvrouwen en heren die toeristen ontvangen op het stationsplein. De actie houdt in dat er een paar mensen bij het station staan om de treinreizigers welkom te heten in Zandvoort. Ze worden gevraagd naar de reden van hun bezoek en of ze van plan zijn daarna het dorp te bezoeken. En toen deze datum gepland werd kon men niet bevroeden dat het de eerste zomerse zondag van 2013 zou worden. Met als gevolg overvolle treinen die in Zandvoort aankwamen. Zoals verwacht gingen veel bezoekers naar het circuit... waar de Masters of Formula 3 werden verreden. Echter, de meeste treinreizigers kwamen zondag toch echt voor de strand. Met t-shirts van Zin in Zandvoort was het voor de gasten een warme ontvangst. En dat niet alleen door de luchttemperatuur. De bezoekers werden op de mogelijkheden van het centrum gewezen... als zij huiswaarts zouden keren. Wat de meest voorkomende vraag was die aan het ondervangstcomité werd gesteld... die was waar kan ik een pinautomaat vinden? Mooi initiatief initiatief en de organisatie zal graag nog een aantal gastvrouwen... dan wel heren aan het team toe willen voegen. Wilt u dit leuke werk ook vrijwillig doen? Meld u zich dan aan bij Gert van Kuik. Dat kan via centrummanagerzandvoort.hotmail.com. Centrummanagerzandvoort.hotmail.com. Nog één berichtje. Het gemeenteraadslid voor D66, Robert de Vries... verlaat de Zandvoortse gemeentepolitiek per 23 september aanstaande. Wegens drukke werkzaamheden verkeert hij regelmatig in het buitenland. Het geen, geen ideale situatie is. De Vries, die sinds 2010 de eenmansfractie van D66 in de gemeenteraad vormt, stelt in zijn brief aan de voorzitter van de raad, burgemeester Nick Meijer, Ruud Zandbergen voor als beoogde opvolger. Zandbergen, de nummer 2 van de kandidatenlijst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, is nu nog buitengewoon raadslid. Waarschijnlijk zal Willem Wisman, de nummer 5 van de groslijst van D66, dan als buitengewoon gewoon zit worden beëdigd. Tot zover de lokale informatie. We gaan verder met muziek en dat doen we met Mahombi. Wij komen bij ZFM Zandvoort. We kijken nog even naar de Tour. Daar zitten nog steeds negen man vooraan... met een voorsprong van 3 minuut 40. Chavanel, Puls, Impi, Zakan, Rie, Blon... Uh, Losada, Vidrico, Irzadi en Roa... die uh, staan met z'n negen vooraan aan het rijden. En de Movistar Club die is ook aan het jagen op die mensen. En de Mon van die, die, ja, die doemt op in de verte. Dus dat wordt een bumpy ride, denk ik zo. Goed, nog even plaat te gaan voor het uh, nieuws van uh, drie uur... ...en dat is deze van Garland Jeffries. He will me open